11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Woningen zijn in augustus weer fors goedkoper geworden. De prijzen van koophuizen daalden met 8 ten opzichte van een jaar eerder, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een huis kost nu ongeveer hetzelfde als acht jaar geleden. En niet alleen de prijzen daalden, er zijn ook minder huizen verkocht, zegt het CBS. Ondanks de grotere prijsdaling zien we niet dat er nu meer mensen hun huis verkopen of dat er meer mensen verhuizen. Want ook het aantal transacties ligt nog steeds lager dan het niveau van vorig jaar. Het is nu al vier jaar heel erg laag en het ligt bijna zelfs op de helft van het niveau van de topjaren van voor de crisis. In winkels in het noorden en oosten van Nederland zijn binnenkort geen buitenlandse kranten meer te krijgen. De distributeur stopt met het verspreiden ervan in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel omdat de verkoop sterk is gedaald.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 Automobilisten die met extreem veel drank op achter het stuur betrapt worden... kunnen kiezen tussen het slot of een rijverbod van vijf jaar. Het CBR zegt dat het alcoholslot voor veel automobilisten een zware straf is. Het is een zware straf. De mensen zullen dat ook echt merken. Uh, het kost veel geld. De mensen moeten het zelf betalen. Het kost ongeveer 4000 euro voor twee jaar. En het heeft natuurlijk ook een beetje stigmatiserende werking... want het is zichtbaar in de auto voor iedereen die mee rijdt. Tot slot het weer, overwegend bewolkt en in het noorden soms wat regen of mondregen, in het midden en zuiden van het land droog en een graad of 17. Met Bouwconnect werkt bouwend Nederland sneller, slimmer en met minder fouten. Hoe?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 Verzameld op een 3CD-box. Paul Carrick. Collected. Oh. Nu overal verkrijgbaar. Oh. Vara, radio 1, de gids.fm met Felix Murders Goedemorgen. De Bemelenberg met een stijgingspercentage van 7 en de Kouberg met een stijgingspercentage van 12 nou, Als je daar als eerste boven komt en je houdt het nog anderhalve kilometer vol... dan is de kans groot dat je wereldkampioen bent. Het WK-wielrennen wordt zondag afgesloten met de herenrit. Hoe moeilijk kan het zijn? We sturen alvast onze eigen man vooruit. Een nieuwe zorgverzekeraar, maar dan zoals die vroeger was. Gewoon met rechten voor de verzekerde, maar ook plichten. Met inspraak en ook betrokkenheid. Is dat wel anonu? De stichting Pelita viert zaterdag haar 65 jaar bestaan. En dan zegt u, de stichting Pelita, jawel. Pelita behart het de belangen van Indische Nederlanders en Molukkers... die slachtoffer zijn geweest van gebeurtenissen in en na de Tweede Wereldoorlog. 65 jaar inmiddels dus, maar hoe lang moet de stichting nog doorgaan? Is 65 niet oud genoeg? Voor oud en jong, surf naar degids.fm. Wageningen. Die is bezig met een onderzoek en het duurt nog even... maar daaruit blijkt dat de hond ongeschikt is als huisdier... Zo staat op de voorpagina van de Telegraaf te lezen. Martin Gaus, goedemorgen. Dag Felix. Gaat Hallo. de Wageningen Universiteit de hond afpakken van onze Nederlandse baasjes? Nou, ik denk dat al die honden... Over zijn en de, en de bazen. De, de, de minst. Bovendien is het een enorme stimulans om overloop te gaan verhuizen om meer dan 200 vierkante meter tuin te hebben voor die anderhalf miljoen bezitters van honden. Want dat en... staat erbij, hè? want een van de criteria is heeft een dier ruimte genoeg? En dan wordt er geconcludeerd, althans voorlopig want het is nog maar een quickscan dat een hond 200 vierkante meter ruimte nodig heeft. Nou, ik, ik laten we vaststellen dat de universiteit nog niet klaar is met, met het onderzoek. Dat het allemaal voorbaardig is. Dus dat is één. Maar nu even de logica. Op het moment als je een hond hebt, heb je geen wolf in huis. Wat je hebt is een gedomesticeerd dier... waar mensen circa 320 rassen hebben gecreëerd... die allemaal een eigen gebruiksdoel hebben. Je hebt hondjes die op je schoot liggen. Dat zijn de schoothondjes. Je hebt jachthonden, wakenverdedigingshonden, neushonden, speurhonden, afijn. Van alles heb je, heb je gecreëerd. Op het moment dat je een Jack Russell hebt... die heeft meer bewegingen nodig dan een sint Bernard. Een sint Bernard slaapt 20, 21 uur per dag. Hoeveel? 20, 21 uur per dag. Die slaapt, die is gewoon... dan heb je geen kind dan. Je hebt helemaal niet een huis nodig dat groot is. Wat je nodig hebt, is dat je een samenleving hebt met een hond... waar je dingen mee moet doen. Je moet hem uitlaten, één. Je moet spelletjes met hem doen, is twee. Laat ja. hem apporteren. Als je dat dus doet... Ben je een, een samenwerker. En een hond in een tuin zetten, dat is dierenmishandeling. Oh ja? Wat, wat je dus doet, je zet hem in de tuin. Hij loopt een rondje in die tuin. Hij loopt voor mij wat drie rondjes in die tuin. En dan staat hij voor de deur. Dan wil hij binnen binnen. Hij wil bij je zijn. Dus een hond die je in de tuin zet, verveelt, verveelt zich wezenloos. Maar dus het dan, zacht, op. dan uh, blijkt volgens de telegraaf uit dat onderzoek... dat je beter een muis, een fret of een eekhoorn kunt houden... of een serval of een zwijnshert. Ja, nou het zal allemaal wel. Het, um, ik, ik weet, kijk, op het moment als we het hebben over een konijn, waar men vroeger zo'n beestje in een heel klein hokje neerzette en dan werd die één keer per dag werd hij opgetild. Dan had hij nog massel. En dan zei men Gut, wat heeft die konijn is goed. Maar die konijn is een groepsdier, die moet je in een grote ruimte zetten, die moet wat doen. En muizen, die moet je ook in groepjes zetten en dat kan allemaal wat gemakkelijker. Maar waar dat om gaat, is de essentie van alles. Op het moment als wij ons druk gaan maken over dit soort verhalen, die gewoon nergens op slaan... Wacht, even, mond... dit, wacht even, dit ja. is een verhaal dat nergens op slaat? Nergens op slaat. Dit en verhaal klopt. in de Telegraaf klopt niet? Klopt helemaal niets van. Dit is een artikel waar de krant op verkocht moet worden. Waar anderhalf miljoen eh, hondeneigenaren helemaal in een appelflaute liggen. En als je vervolgens de, de Universiteit Wageningen opbelt, die zegt we zijn nog heel prematuur, zijn we bezig. We hebben nog helemaal geen conclusies. We moeten alles nog een beetje bekijken. We weten het nog helemaal niet. Dus hoe dit er op die manier inkomt, die journalist moet ontslagen worden. Hallo, de journalist van de Telegraaf die dit geschreven heeft... moet onmiddellijk ontslagen worden, hoor ik net uit het mond van ja, of, of de hoofdredacteur die controleert die mensen niet goed. Dus het is gewoon foute boel. Slaat dus helemaal nergens op. Maar bijvoorbeeld zo'n grote herdershond, hè? Die ja. in een stad woont, op hoog. Ja, nou, die gaat gewoon naar beneden toe en die wordt uitgelaten. <laughs> die wordt uitgelaten vier keer per dag. En daar doen die mensen van alles mee. Ik roep wel eens dat mensen in het algemeen... meer met hun honden doen dan met hun kinderen. Dus wat dat betreft zou je eens kunnen je afvragen hoe uh, mensen met hun kinderen omgaan. Of die eens opgesloten worden. Waar het gaat is gewoon dat je weet dat je een huisdier in huis hebt. Daar je iets mee moet doen. En dat is een samenleving. Dat is een sociaal dier die gesocialiseerd is op mensen. Ja, op maar 10. toch zegt je tegen wacht even, wacht is. even, wacht even, wacht even. Want de hond is net als een roedeldier. Uh, zo is het. Maar een roedeldier en de roedel zijn de mensen, Felix. Het, het is heel simpel. Zo'n hond begroet je. Waarom begroet hij je? Dit denkt hij, hé, hey, wat komt er een superieur type binnen op twee poten. Gut, gut. Het is wel geen hond, maar wat heeft hij een hondteigenschap? Hij, hij zoekt neuscontact. Hij geeft een lik over je gezicht. Dat doet hij nauwelijks bij andere honden. Het is... De, de samenleving met een hond is zo ongelofelijk. Het is zo ontstellend mooi. En dat mensen gaan roepen van flikken de tuin in van 300 <laughs> of een kilometer. Het is dus niet te geloven. Ik neem nou mij helemaal op. Het onderzoek van die wagen in de universiteit is nog een heel prematuur stadium. En dat moet uiteindelijk leiden tot een advies aan het ministerie van Landbouw. En dan gaat het om een lijst die moet worden opgesteld ja. met adviezen en verboden dieren om thuis te houden. Felix, heb je zelf een hond? Nee. Dat wordt. Dat neemt, want het, <laughs> ik ben want al dat, gek. Dat, dat geeft zoveel veel hey. <laughs> Hoe moet ik de hele dag zijn hond uitlaten? Ja, dan, joh, je gooit je vier keer per dag. Ik moet werken. En, en dan kan je s'avonds nog eens een keer wat leuks tegenkomen. Dat is waar. Nou, alsjeblieft. Hondekennen, Martijn Gouws, hartelijk dank. Dan, handen. Nou, dan, dan. Uh, dan, de gids.fm. Zondag strijden de mannen in Limburg om het wereldkampioenschap op de weg. Na 100 inlijnende kilometers rijden de renners tien keer een parcours... waarin de Kouberg en de Bemelenberg zijn opgenomen. Nou, over die mythische Kouberg hebben we de afgelopen week al veel gehoord. Maar de Bemelenberg. De hoogste tijd voor een verkenning, dacht verslaggever Robert-Jan Boy. En om goed beslagen ten ijs te komen, ging hij eerst naar het rennershotel. Ja, als je het parcours gaat verkennen van de WK... ben je op dit moment natuurlijk niet uh, de enige... Sterker nog, ik ben niet in het midden van het Nederlands team. Ik zag net Robert Gezing voorbij komen. Ja, noem ze allemaal op, Mollema en Karsten Kroon. De grote routinier, twaalfde keer WK, staat hier. Scherpe blik valt me op, goed in zijn vel. In zijn mooie oranje maillot, blauw maillot, oranje shirt. <lacht> bij, bij zijn fiets, <lacht> zometeen gaat het de heuvels in, gaat het Limburg in. Zijn achtertuin, kunnen we dat zo zeggen? Ja, ja ik woon hier 10 kilometer vandaan. Ik, ik, ik train hier alle dagen, dus ik, ik ken de weg wel. Waar liggen de, de pijnpunten? Op parcours of de Bebelenberg. De Bebelenberg? De Bewelenberg. Laten we daar naartoe gaan. De nah. Kouwberg, ja, die kennen we wel, hè? Ja, het begint al naar de, de, de afdaling naar Maastricht toe. Dat is op een brede baan. En uh, dan sla je linksaf in en... Uh, dan ga je van een hele brede weg naar, uh, naar een fietspad eigenlijk. Waar ze wel een stukje asfalt bij aan hebben gelegd. Ja. Uh, dus, maar dat is heel smal. Uh, dus dan, dan rij je eigenlijk in een trechter. En uh, een daarvoor dan is dan eigenlijk dan al vechten om, uh, om vooraan te kunnen beginnen aan de Bemelenberg. En uh, dan sla je linksaf en dan sla je weer linksaf. En dan uh, begint al vast omhoog te lopen. En dat, uh, dat voel je al in de benen. En in Bemelen zelf heb je een klein stukje wat naar beneden gaat. En dan... Uh, daar komt de Berg. Wat voor uh, verzet moet je, moet je hebben? Nou, nah, je kan er wel buiten wat omhoog rijden. Buiten wat omhoog, ja. Ja, de 53, uh, 21 of zo. Een flauwe bocht naar rechts, een bocht naar links. Weer een bocht naar rechts, weer een bocht naar links. Dus, uh, ja, het is heel bochtig. En als je van achter zit, dan, uh, ja, dan verspul je nogal wat energie. Dus je kan beter wat van voren zitten. En dan, uh, dan kom je het bos uit en dan heb je eigenlijk de klim gehad. Maar dan blijft het valsblad uh, doorlopen eigenlijk uh, helemaal boven tot aan het veld. Het is een smerig ding. Ja. Ja, ik heb mijn fiets in mijn auto. Ja. Ik weet niet of een stukje mee kan rijden. We gaan het maar proberen. Oh. Ik ben benieuwd hoe lang je het bij je houdt. Oh, oh, oh. Nee, niet kwalijk. Zeg succes. Ja, Oké, okay, dankjewel. Even aanpikken. Er komt links weer. Daar gaan we. Bemelen. Hallo, ja, ik doe even de bemelenberg. Ja. Wat is er Dit is toch ongelooflijk. Het begint hier. Plaatsje Bemelen. Klein plaatsje rond de Kerktoren. Te midden van die sappige heuvels. En dwars door Bemelen loopt die slingerende weg hier. Hier gaat hij een beetje omhoog. En het leuke is dat hier natuurlijk de teams oefenen, de WK-teams oefenen. En de recreanten rijden ertussen. <laughs> Zoals deze meneer. Die rijdt hier achter, ik weet niet wat voor team rijdt hier achteraan meneer. Dat... Zwitserse te vroeg en. Uh, Zwitserse vroeg is het nu. En met uh, Mexicaan. aan. Ja, 50% ja. hè. Je ziet hier overal uh, de dranghekken al staan. Aanmoedigingen zijn op de weg uh, geschilderd. En hier begint -ie. hij. Hij slingert zich inderdaad omhoog. Niet heel stijl maar toch stijl genoeg om pijn te leiden. Even kijken. Het Grote plat. Doe hem even op wat. Het... Meneer, ja. zit u op dat grote blad? Ja. Ik ook. Oh, hartstikke mooi. <laughs> ja, dat zei Kast Koon. Het is een smerige dingen. die Bemelenberg. Ja, maar puur, puur op de macht, hè. Het gaat er wel. Wat een sensatie ja. om tussen de profs te rijden. Ja. Hé? Hey? Nou, ik ben vandaag 60, dus... Uh... Ja? Gefeliciteerd. Ja, dank. Gaat dat, meneer? Hey. Gaat Dat well, is hard voor me, ja. Yeah. Oh, je weet I'm not well trained. Oh. I'm the... I'm a president of the Federation. San but you're are? San Marino president. Oh. Federation of San Marino. You're a president? President in person. Oh. First man in charge in my country. Oh, where is San Marino, where is San Marino? San Marino is a, one of the smallest republics in the, in the world. It's just south of Bologna, ah. 60 square kilometers, and counts 30,000 population entirely. Oh, And I hope to be able to op mountain. Yeah, well, we rijden tussen de, tussen de bossen door. Hij slingert. Die denkt dat hij ophoudt, maar dat doet hij niet. En dit is dus de president van San Marino. What's your name? Daniel Cesaretti. Ik heb er helemaal niks van ooit van gehoord, natuurlijk, maar dat doet er ook niet toe. Terwijl we hier op de top komen van die Bemelenberg. Wat een puist. Als dat tien keer moet doen. And now, Mr. President. Jij hier met je team? Ja, yeah, we hebben een a, a junior man. Junior, en yes. yes. een elite vrouw. En ah. ah. we hopen dat ze de race kunnen race. Het is heel goed hier, Ja. We like the atmosphere. Ja. Yes. Wonderful course. Je kunt er passie passion en cultuur van cycling Yes. Ja. Het is geweldig. Dat is het, het mooie van fietsen. En dat blijkt hier dan ook bij de WK dat iedereen. Om elkaar rijdt. Allemaal één op de fiets. Of je nou metselaar bent of president. Of een slaggever. Het doet allemaal niet toe. De Bebelaarberg. daar gebeurt het. De druppels hangen aan zijn neus van deze minister-president. Goed, yes. Thank you. Okay, thank, you. No, thank, you, thank you. Do, do you. Do you want to say more? Wherever we go, yes. There's uh, fans cheering us, even if they don't know us. Yes. You can tell it's uh, cycling. is. This one of the top features of your culture. Zag u dat? Ja. Weet u wie dat was? Geen idee. De president van San Marino. Oh, kijk aan. Nooit van gehoord? Nee. Het was leuk, hè? alles bij elkaar op de fiets Die hier. We gaan de tweede ja. keer trouwens naar boven fietsen. Ja. ja. ja. Denk u, denkt u dat ik het één keer doe? Nou, ja, dat denk ik wel, ja. Pof doet het er ook tien keer, ja? Ja, ja, ja. Heel ja. ja. knap. Veel plezier. U ook. We genieten ervan. Nou, hij dacht dat hij de president van San Marino tegenkwam. Ik denk van de wielerbond van San Marino, voor zover ze daar een wielerbond hebben. Dat is natuurlijk maar een heel klein staatje. Ik heb even gegoogeld op San Marino. Nou, ik kan die hele Daniel Cesariti niet vinden als president daar... of als kapiteinsregent, want zo heet het staatshoofd daar. Ik kwam wel de koningin van Lombardije tegen. Die Bemel die zal Robert-Jan Booy van langs zijn leven niet vergeten. If I were a carpenter and you were a lady... Would you marry me anyway? Would you have my baby? <laughs> dat is nogal een verzoek dat Bobby Darren deed. En toen kwamen de Fortops en die maakten er een wereldhit van in 1968. If I were a carpenter. Yes, baby. If I were... Nieuwlijks de 4-tops uh, werden populair toen ze onder contact kwamen bij Motown. Uiteindelijk betalen we het met z'n allen. Of het nou via de premies gaat, via je loonstrook of via de belastingpot. We betalen het met z'n allen, laten we dat eerlijk delen. Maar de volgende generatie zal meer moeten bijdragen. Verhogen van de eigen bijdrage vind ik een heel slecht idee. Wat je wel moet doen is stoppen met de marktwerking. Dat scheelt, heeft het CPB becijferd, 2 miljard euro, structureel. En dat betekent dat er ook een einde komt aan zaken als overbehandeling. En daar valt dus een heleboel winst te boeken. Alexander Pechtold van D66 en daarna Sharon de van de SP. Iedereen is het erover eens dat de kosten van de gezondheidszorg uit de hand lopen... en de komende jaren alleen nog maar zullen stijgen. En daarom is het tijd voor een nieuwe zorgverzekeraar. Althans, dat zegt die zorgverzekeraar zelf. Dat moet dan een coöperatieve verzekeraar worden... waar verzekerden echt iets te zeggen hebben. Waarom is dat nodig? Ik vraag het aan initiatiefnemer Rob Adelsen. Meneer Adelsen, goedemorgen. Goedemorgen. U zit hier. U bent geen vreemde in de gezondheidszorg. U werkte jarenlang bij VGZ en bij Aangis Zorgverzekeringen. Bij de laatste instelling was u bestuursvoorzitter. En nu wilt u een nieuwe zorgverzekeraar gaan oprichten. Waarom wilt u dat? Kijk, de zorgkosten, ja. werd net ook al even in het tweede aangekondigd, die stijgen. Die blijven stijgen. Zullen ook blijven stijgen. Maar een deel van die zorgkosten kun je beheersen. Je ziet dat alle zorgverzekeraars op dit moment dat doen door de inkoop. Hè? De juiste kwaliteit, de juiste prijs op de juiste locatie. De inkoop bij de ziekenhuis. Bij de ziekenhuis. ja. En bij de artsen, en, en bij de specialisten. Bij de maar er is nog een tweede manier. Kijk, kosten bepalen enerzijds door de prijs, maar anderzijds door de consumptie. De consumptie is beïnvloedbaar. De consumptie, dat zijn wij met z'n allen? Met z'n allen. Um, als u bijvoorbeeld in het weekend vindt dat u niet lekker bent... dan belt u de huisartsenpost, ja. dan gaat u naartoe. Alleen die huisartsenpost die kost dan wel in het weekend bijna 100 euro. Terwijl die kost meer dan door de week? Ja, door de week kost dat 9 euro als u naar een huisarts gaat. Dat is 10 keer zoveel. Als u die aans thuis laat komen, kost die 150 euro. Dat is 15 keer zoveel. Een voorbeeld, hè? En wij realiseren ons dat te weinig? Wij realiseren ons dat veel te weinig. We hebben in Nederland hebben we een houding aangemeten... dat we rechten hebben op gezondheidszorg. en Eigenlijk zeggen wij daar heel weinig plichten tegenover. Wij realiseren ons niet wat die zorg kost. Je ziet ook dat de politiek een aantal keer vraagt... laat die consument de patiënt delen zelf betalen. We hebben nu de vervoeilijke regeling van 7,5 euro per dag... als je in het ziekenhuis ligt. Ja. Nou, Dat zet geen zoden aan de dijk, want dat geeft je geen gevoel. Ja, 7,5 euro voor een maaltijd in een ziekenhuis, nou, dat zal best. Maar wat nou die ziekenhuisbehandeling kost... wat een tandartsbehandeling kost, wat een huisartsbehandeling kost... en hoe kun je daarmee omgaan... Dat is gewoon beïnvloedbaar. Maar dat weet je vaak ook niet, hè, wat het kost. Want uh, die rekening wordt onmiddellijk door de tandas doorgestuurd naar de verzekeraar. Ja, dat is op zich al prima. Waarom zou u die betalen? Want ook bij een autoschade betaalt u hem niet. Nee, maar je wil wel weten wat het kost, Juist. of niet? Dus zullen wij iedere rekening naar de onze verzekerder toesturen... om hen te laten verifiëren van, hebt u dit gehad En meteen te laten beseffen, van let op, het kost wel een paar euro. En wat doen verzekeraars die nu werkzaam zijn in de zorg? Wat doen die niet goed dan? Nou, je, zij besteden heel veel aandacht aan... Um, maar die inkoop bij de zorgaanbieders. Toevallig wijs afgelopen maandag zie je voor het eerst menses in het nieuws komen. met hey, gezond gedrag willen we gaan belonen. Help je mee om je gezondheid zo lang mogelijk intact te houden. maar ook de zorgbehoeftes zo laag mogelijk te houden. Ja. Op zich een leuk initiatief dat uh, ik absoluut toejuich. Maar de verzekeraars van tegenwoordig die bekommeren zich te weinig om de, om de consument en de zorgvraag van de consument. De consument staat wel erg ver van hen af. Bij een verzekeraar die moet een verzekerderraad hebben, een vertegenwoordiging van die verzekerde. Maar ja, als 20, 30 mensen in een verzekerderraad zitten op een populatie van 4, 5 miljoen verzekerden, is dat wel een hele marginale vertegenwoordiging. Wij gaan iedere verzekerde betrekken met de moderne media. U hebt een iPad voor u liggen. Ja. En je kunt met moderne technieken um, kun je iedereen gewoon betrekken en bevragen. En wie zijn wij? Wij is uh, Arno 12, dat is een team van mensen en een paar investeerders... die um, een poging ondernemen om een nieuwe zorgverzekeraar neer te zetten. Arno 12? Arno 12 is dat. Hoe komt u in die naam? Um, Alles verzekeraars, zorg, schade, dateren uit de 19e eeuw. En als u naar die oude namen kijkt, staat er altijd achter... Sedert, Sins of Arno. En wij vonden die knipoog naar het verleden wel aardig. U zegt dus we gaan het op een andere manier doen. U gaat mij erbij betrekken, u gaat social media gebruiken... u gaat een volledig op de hoogte stellen van alles en nog wat? U moet zelfs meebeslissen. En ik moet ook mee investeren? U moet een klein stukje mee investeren om de solvabiliteit... zeg maar even voor de gemiddelde luisteraar... het uh, spaarpotje wat een verzekeraar moet hebben... die is ongeveer 700, 800 euro per verzekerde... om die te vullen. Want als je wil starten als nieuwe verzekeraar... eist de Nederlandse bank dat zo'n spaarpot eigenlijk aanwezig is. Dus ik moet als een klantwoord bij u 700, 800 euro storten. Eenmalig krijgt u ook keurig netjes een vergoeding voor. Tweede, u bepaalt wat er met het resultaat van de zorgverzekeraar gebeurt. En wat bedoelt u daarmee? Nou, zo, laat ik een paar voorbeelden noemen. Uh, grote partijen als CZ en Achmea... hebben afgelopen jaar boven de 200 miljoen... <coughs> aan uh, resultaat geboekt. Yeah. Alleen wat er met het resultaat gebeurt... daar heeft u als verzekeraar geen invloed op. Kijkt u bijvoorbeeld naar de cijfers van Achmea dan ziet u dat het totaalconcern 50 miljoen winst heeft gemaakt. Dan is waarschijnlijk een deel van de opbrengst uit de zorgverzekering... wat een publiekrechtelijke verzekering is... uiteraard op private grondslagen uitgevoerd... Ja. is waarschijnlijk gebruikt om de verliezen van echte private verzekeringen te dekken. Nou, dat vind ik verkeerd. Dat moet andersom. Ik vind dat een verzekerde hij heeft zijn middelen plus die van de werkgever ingezet, dan geeft hij ook wat over te zeggen. En gaat die verzekerder bij u dan veel minder premie betalen? Of is dat toch om en nee, nabij hetzelfde? dat is om en nabij hetzelfde. Wij willen absoluut niet als een uh, prijsvechter in de markt staan. Wij vinden gewoon dat mensen bewust voor ons moeten kiezen. Dat is niet voor de premie. Dat is voor als ze mee willen doen. als ze gezond gedrag willen vertonen. En ja, of ze straks uh, willen besluiten over hoe die verzekeraar zich verder ontwikkelt. En aan het eind van de rit van een contactperiode houdt u geld over. Wat gebeurt er met dat geld? Dat geld is van de verzekeraar. En dat betekent dat ik geld terugkrijg? Als u, zeg maar, besluit na vijf jaar van ik vind het niets meer aan de 12... en u gaat naar een andere verzekeraar toe, krijgt u gewoon uw inleg terug... plus de me eventuele meerwaarde. En de eventuele meerwaarde kan oplopen tot weet ik niet, dat is afhankelijk van hoe de resultaten zijn... en of u als verzekerder gezamenlijk besloten hebt... om het geld in de verzekeraar te laten zitten of uit te keren. Maar ik krijg in ieder geval die 700-800 euro inlegkrijg terug. Als het goed is wel, ja. <laughs> als het niet goed gaat, krijg ik, dan kan ik er ernaar nou, Kijk, Er zit altijd een kleine kans in dat het niet goed gaat. Maar die kans is minimaal in het Nederlandse stelsel. Want u bent al een tijdje bezig om startkapitaal te verzamelen... en het gaat nog niet zo lekker. Nou, we zijn nu een klein uh, driekwart jaar bezig. We hadden het bij elkaar... Eind mei, maar een van de investeerders, de initiële investeerder... die heeft helaas moeten afhaken vanwege interne problemen. Dus kon ik mijn zoektocht opnieuw beginnen. En hoeveel geld heeft u nodig? Nu nog 1,2 miljoen. En want in totaal heeft u nodig om zo'n verzekering te starten? Uh, 3,4 miljoen om te starten. Ja. Maar en? om hem echt te kunnen voeren, bij 100.000 verzekerd heb je 70 miljoen nodig. Dus u begint klein? U begint klein, ja. ja maar u hebt die 1,2 miljoen nog nodig. Waar haalt u die vandaan? We zijn in gesprek met een aantal investeerders. En hoe lang gaat dat duren? Daar zal de komende maanden de duidelijkheid overkomen. Hoe lang kan het duren wat u betreft? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga niet uh, jaren zitten leuren of ik nog het laatste stuk geld kan krijgen. Er zit uiteraard een uh, einddatum in mijn hoofd. En die ligt begin volgend jaar. En als het dan niet gelukt is, dan is het anno 12 jammer, maar helaas. Ja, dan heb ik een poging ondernomen. Ik heb dat in een ander interview gezegd. Een steen in de vijver gegooid. Het is er redelijk wat belangstelling voor. Maar ja, dan moet je gewoon concluderen dat het niet lukt. Dat, dat is ondernemen. Ja. Maar op het moment dat het geld er wel komt, dan gaat u starten. Wanneer kunt u starten? Een verzekeraar kunt u altijd starten op... Uh, dat gaat iedereen trouwens, op het eerste van het jaar. Nu, de komende maanden, heb je weer de overstap... van uh, de mogelijkheden van de een naar de andere verzekeraar. Maar het start altijd, een premie en een polis... loopt vanaf 1 januari tot 1 januari. Dus... 1 januari is altijd de startdatum. Maar dan moet natuurlijk ook nog even gecontroleerd worden... hoe dat zit met dat geld en of het uh, voldoende uh, goed is. Uh, solvabel, zeggen ze dan geloof ja, ik. Ja, heb. de DNB uh, neemt daar een periode van ruim drie maanden voor. Dus dat betekent dat we 1 januari aanstaande... naar alle waarschijnlijkheid niet zullen starten... of we moeten nog een bypass zien te vinden. Zijn er mee bezig. Maar of dat gaat lukken, weten we niet. Dus het wordt waarschijnlijk pas 1 januari 2014. Als het dan lukt. Dat klopt, ja, Gaat absoluut. u er zelf ook flink aan verdienen? Ik ga er absoluut niet in verdienen. Um, uiteraard wel enigszins. Ik ben een van de mede-investeerders. Maar we houden dat maatschappelijk verantwoord. Dus niet in de tientallen procenten op het ingelegde kapitaal. Het klinkt heel goed. Zo ja, verzekeraar. Fantastisch. Op die basis. Ja. Maar nu nog de realisatie. Ja, en dat veel, is best lastig. Veel idealisme. Ja, idealisme drijft hier. Gisteren een bischop Toetoe in Deventer. Waar ik vlakbij woon. Ook nog een keer de uitspraak daar. Jongeren, leef je idealen. En maak ze waar. Meer over Bischop Tutu op de televisie. Hartelijk danken. Graag, Rob dank, Rob Adelsen. Hij uh, is initiatiefnemer van anno 12. Een mogelijk nieuwe verzekeraar op de Nederlandse markt. Zometeen hoe een cruise alsnog in het water viel. En kunnen de Indische Nederlanders en de Molukkers na 65 jaar al zonder hulp. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Koopwoningen zijn in augustus weer fors goedkoper geworden. De prijzen daalden 8% ten opzichte van vorig jaar, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als de sterkste daling sinds het CBS in 1995 de huizenprijzen bij ging houden. Het nablussen van de brand bij een recyclingbedrijf in Blerik, bij Venlo, gaat nog de hele dag duren. De brand ontstond gisteren in een buitenopslag waar lege inkt ridges lagen. Er worden opnieuw metingen gedaan om te zien of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. In Oberhausen is het vannacht onrustig geweest in een winkelcentrum... waar 2000 mensen de nieuwe telefoon van Apple wilden kopen. Maar ook veel Nederlanders, omdat de iPhone 5 hier nog niet te koop is. Apple had tientallen extra medewerkers ingezet. Mensen in de rij twitterden dat er vanwege de drukte opstootjes ontstonden... en mensen flauw vielen. En ook zagen mensen in de drukte kans om een iPhone mee te nemen zonder te betalen. En op zeven Pakistaanse tv-zenders zijn vandaag spotjes te zien... waarin president Obama zich distangeert van de Amerikaanse anti-islamfilm. De Amerikaanse ambassade in Islamabad heeft 70.000 dollar uitgetrokken voor de zendtijd. In een televisiespotje zegt Obama dat de VS altijd een land is geweest dat alle religies respecteert. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids.fm met Felix Burdus. De APK-keuring wordt straks overal hetzelfde in heel Europa. Nou, wat betekent dat nou voor de auto? En wat betekent dat voor mijn motor? De Selector on my radio. De Selector uit de tijd dat Madness en de Specials ook populair waren. De Selector met Pauline Black als zangeres. 1980 on my radio. Vara, Radio 1, e, Degids.fm. Superman. Bert-Jan van Bijne ging een cruise maken. Hij vloog eerst naar New York en daar vertrok het schip naar Los Angeles. En daar vandaan zou hij weer terugvliegen naar Nederland. Maar het ging mis. De douane in L.A. was onderbemand... en daardoor miste hij zijn terugvlucht. Extra kosten voor hotel, telefoon en meer van dat soort zaken... 623 euro en 88 cent. ZeeTours, de reisorganisatie, wil niet betalen... omdat er sprake is van overmacht. Maar ook omdat... Bert-Jan van Bijne zeetours niet inlichtte over de problemen, maar het in Los Angeles allemaal helemaal zelf organiseerde. Bartjan, want zo heet hij, zeer verdrietig, mailde Superman. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Leiden, vlakbij Den Haag. Ik heb een mail ontvangen van Bartjan van Bijne. Meneer van Bijne, het gaat over uw avonturen met zeetours. Wat is daar aan de hand? Ik kwam in Los Angeles aan en uh, met de boot. En uh, ja, dus het ontschepen dat, dat ging niet uh, vlekkeloos. De douane die, uh, ja, die was zodanig langzaam dat, uh, dat alles dus in de soep liep daar. Het uh, bleek dat dus, uh, het controleren van de bagage... Dat, dat vertraging had opgelopen. Bij de douane? Bij de douane. Ja, dat duurde uren. Want uh, als je dus Amerika inkomt... Dan moet je dus vingerafdrukken en uh, oogscan. En, uh, ja, dus de, en dat van 2400 man, dat, dat neemt uh, aardig wat tijd in. Was het zo gepland dat als alles goed zou lopen en mee zou zitten... dan was het te doen, als maar enige kink in de kabel zou komen... zou het een probleem worden? Ja, dat, dat, zo is het juist. Ja, ja. Want normaal uh, ben je er eigenlijk zo van af uh, als het systeem goed loopt... Er was eigenlijk nog één ding. Ik stond namelijk in het verkeerde rijtje. En er uh, begon een man zich voor mij uh, zich op te winden. En dat moet je bij de douane nooit doen. Want die mevrouw die liep gewoon vrolijk weg... en heeft ons meer dan een kwartier gewoon laten staan. Omdat wij dus uh, amok maakten van uh, schiet nou eens op. Uh, we willen ons vliegtuig halen. Bleek dat sommige Nederlandse manieren in Amerika iets minder gewaardeerd worden? <laughs> ja, dit, dit, dat kan je wel zo zeggen. In mijn rijtje ging de computer ook nog eens kapot, dus uh, dat uh, ja, dat was vreselijk. Dat was wanneer, rop... wanneer bedacht u dat gaat niet meer lukken? Ik ga mijn vliegtuig niet houden. Nou, ik stond om half elf. Nou heb ik op voor het laatst op mijn klokje gekeken en toen dacht ik, nou, uh, nu kijk ik niet meer, want het, uh, dit, was het. dit is het. Dit, dit, dit, dit, dat, red, dat red ik nooit. Ik had om elf uur had ik op op het vliegveld moeten zijn. Oh man, uh, u heeft een hotel moeten nemen, neem ik aan. Ja. U heeft moeten bellen en overleggen, neem ik aan. Ja. Als je alle kosten optelt die u heeft moeten maken vanwege dit gedoe... op wat voor bedrag kom je dan? Ja, dat is meer dan 600 euro. Echt waar? Ja. Nou komt u op mij over als een, een heel keurig, een heel voorzichtig iemand. Klopt dat? Had u van tevoren u goed verzekerd? Had u het goed geregeld? Ja, ik dacht dat ik alles goed geregeld had... Ik had een uh, uh, doorlopende rijverzekering. Ik had een uh, extra verzekering voor uh, als uh, er iets met het vliegtuig zou gebeuren. Of... Eventualiteiten, rampen. Ja, dat was ook verzekerd. Oh, Superman. Superman is aangekomen bij Zetouche, een organisatie die voor Bartjan de reis verzorgde. Meneer Van Rots, uh, Bartjan van Bijnen heeft uh, drie verzekeringen afgesloten. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn voor deze reis. Zelfs een rampspoedverzekering toch dekt geen van deze drie verzekeringen wat hem overkomen is. Die dekt de schade niet. Hoe bestaat dat? Nou ja, u praat hier over een, een situatie van overmacht. Dus eigenlijk een, een Amerikaanse overheidsinstantie... Uh, die wat mij betreft uh, haar werk gewoon niet goed doet... Uh, dat is een zeer uitzonderlijke situatie waar je je simpelweg niet tegen kunt verzekeren. Heeft u enig idee wat daar gebeurd is? In dit geval begreep ik dat er zo'n 1200 uh, niet-Amerikaanse passagiers waren. En dan praat u normaal gesproken over tientallen douane-employees die daar zijn. In dit geval uh, heb ik begrepen dat het er acht waren, wat extreem weinig is en eigenlijk nooit voorkomt. Bij een normale ontschepingsprocedure gaan rond 9 uur half 10 de eerste klanten van boord af. Vanaf het schip is het ongeveer een uur naar de luchthaven. Dus ja, u kunt het uitrekenen met of dat, dat makkelijk haalbaar is. Dan mist hij zijn vlucht naar Nederland door dat douanengedoe. En dan gaat hij zelf een hotel en een vlucht regelen om naar huis te komen. Lijkt mij slim. Hij probeert dat zo goed en zo goedkoop mogelijk te doen. Maar u zegt dan als organisatie, wij gaan niet betalen. Want hij had contact met ons moeten opnemen. Nou, dat schijnt een formele regel te zijn. Maar wat kan het schelen als iemand dat zelf ook behoorlijk regelt? Uh, dit soort dingen kunnen voorkomen. Wij hebben uh, enorm goede contacten met luchtvaartmaatschappijen, hotels... en kunnen in, in zo'n geval vaak voor een oplossing zorgen. Op, op we... gronden van A, uh, dat hoort bij ons pakket van service... maar B, wij hebben ook de kennis, wij kunnen dat vaak beter en sneller... dan, in de goede zin van het woord, amateurs? Ja, klopt. We zijn uh, 24-7 bereikbaar. Dus dat is ook onze toegevoegde waarde, denk ik, als reisorganisator. Nu heeft Bart-Jan in totaal 623 euro en 88 cent extra uitgegeven om toch nog thuis te komen. Is er nou toch geen tussenweg mogelijk? De omboekingskosten voor het ticket vergoeden wij niet. Maar wat we wel vergoeden zijn de, of is de hotelnacht, zijn zijn telefoonkosten. Je praat je bijna over de helft door hem gemaakte kosten. Klopt, klopt. Zo op deze manier goed opgelost? Uh, wat mij betreft, uh, absoluut. En uh, ik uh, vertrouw erop dat uh, meneer Van Bijne uh, dit ook als een, uh, als een reëel en coulant aanbod ziet. Nou, Bart jan is zeer tevreden met het aanbod van Zetours en neemt het graag aan. Heeft u ook dit soort problemen, of gewoon allerlei andere problemen waarvan waar, waar u zegt: Nou, ik loop tegen de muur op, ik kan er niet meer tegen. Ik wil dat er wat aan gedaan wordt. Kom met een oplossing. mailt u gewoon naar Superman. Superman. Apenstraatjefara.nl Superman Vara.nl Als ik zeg Jonathan Ivo Gil van den Broek weet u dan waar ik het over heb? En als ik nou zeg Milo mm -mm. Mm -mm. I wish you smile the little funny not just funny really bad we could roam the streets forever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 Milo met een dit van begin vorig jaar. You and me in the pocket. Milo uit Borgeroud, Antwerpen dus. Er is hier enorm met u meegeleefd. Wat betreft wat u de laatste tijd allemaal hebt meegemaakt. En het grote besluit dat u hebt moeten nemen om te vertrekken uit een land dat u allemaal zo lief is. Ik wens u het allerbeste toe voor uw verblijf in Nederland. Koningin Juliana spreekt eind jaren 50 Indische Nederlanders toe die Indonesië moesten verlaten na de revolutie. Vele getraumatiseerd door een verblijf in Japanse concentratiekampen of door ander oorlogsgeweld. De Stichting Pelita heeft deze Indische Nederlanders en Molukkers bijgestaan met raad en daad. en doet het inmiddels al zo'n 65 jaar. Een feit dat morgen in Apeldoorn groots wordt gevierd. Ariët Fernandes is directeur van de Stichting Pelita. Fernandines moet ik zeggen. Hartelijk gefeliciteerd, mevrouw Fernandes met het jubileum. Ja, dank u wel. En mijn naam is Ferdinandes. Nou toch. U helpt en helpt Indische, Nederlanders en Molukkers die onder de oorlog hebben geleden... onder andere door ze wegwijs te maken in wetten waar deze mensen hun beroep op kunnen doen. Gaat het dan vooral om financiële hulp? Het gaat uh, inderdaad vaak om financiële hulp, maar daarnaast is er ook uh, aan de wet gekoppeld... het recht op uh, maatschappelijke begeleiding. Dat bieden we dan ook. En mensen met oorlogstrauma's, uh, daar kunnen natuurlijk kinderen de tweede generatie ook last van hebben, hè? Het kan uh, zeker zo zijn dat uh, door datgene wat de ouders uh, hebben meegemaakt... dat dat overgedragen wordt op de latere generaties. En daar hebben we ook uh, veel ervaring mee... omdat we natuurlijk ook in gezinssituaties uh, begeleiding geven. U doet ook wat voor deze groep, met andere woorden alleen in het gezin. Als, als u toevallig bij vader of moeder terechtkomt... dan neemt u de, de, de, gezinsleden, de overige gezinsleden ook mee. Ja, dat is dan bijna onvermijdbaar... Maar ook los daarvan uh, doen jongeren uh, een beroep uh, op ons. En uh, dat uh, uh, proberen we ook zoveel mogelijk erbij te nemen. Want onze kerntaak is en blijft natuurlijk de hulpverlening aan de eerste generatie. Als u nou terugblikt op 65 jaar per liter... wat zijn dan de belangrijkste dingen die u heeft bereikt? Nou, ik denk dat het... Uh, van heel groot belang is dat we zo ontzettend veel mensen de erkenning en herkenning hebben kunnen geven waar ze heel erg lang op uh, hebben moeten wachten. En dat betekent ook de erkenning van hun verhaal, van hun oorlogsleed. Uh, uh, ja, symbolisch uh, zien we dat ook terug in onze bijdrage aan het feit dat uh, de nationale herdenking uh, 15 augustus uh, nu algemeen is erkend ook als een uh, nationale herdenking. Daar heeft u voor gestreden. En daar hebben we zeker voor gestreden samen met het Indisch platform. En dat is uh, in 1999 dan uh, gelukt. Dat uh, dan ook echt uh, op uh, alle overheidsgebouwen gevlacht uh, moet worden. Ja. En dat daarmee ook staat dat het het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, ook voor uh, voormalig Nederlands-Indië is. Een ander, op uh, veel erg ontroerend moment vond ik ook een uh, blijk van erkenning dat in 4 mei. In 2011 voor het eerst de krans bij de Dam is gelegd, onder andere door eerste generatie Molukkers. Dat is een heel mooi gebaar wat velen ook heeft ontroerd, omdat ze dan voor het eerst eigenlijk het gevoel hadden, wij doen ook mee. Dus hoeveel, dat is, ja. hoeveel mensen helpt u op dit moment nog? Wij helpen nog zo'n 3000 cliënten per jaar. En dat doen we nog steeds via het maatschappelijk werk, maar ook in toenemende mate via onze sociale dienstverlening. En dat is ook een punt waar we heel trots op zijn dat wij ook zoveel ontmoetingsgelegenheden in het land hebben opgezet die echt van belang zijn om het sociaal isolement van deze ouderen te voorkomen. Want nogmaals, het gaat vooral om de eerste generatie slachtoffers. Daar krijgt u subsidie voor. En dan zijn er veel van hen natuurlijk inmiddels overleden. En een grote groep begint nu behoorlijk op leeftijd te komen. Ja. Is het straks over en uit voor Polita als uh, die eerste generatie niet meer in leven is? Nee, nee. Wat, uh, wat we willen doen, en uh, dat is uh, nog een belangrijke taak. Is te zorgen dat we die eerste generatie, dat die ook, nu ze in toenemende mate op zorg zijn aangewezen, dat ze ook daar bij zorginstellingen. Goed worden geholpen met een zorg die zij ook vanwege die late gevolgen van de oorlog en een andere cultuur nodig hebben. Daar doen we op dit moment een belangrijk project voor. En daarnaast willen we zorgen dat die kennis wordt overgedragen naar andere instellingen die ook te maken gaan krijgen met Indische Nederlanders en Molukkers. Want er komt nog een hele grote groep van die we dan noemen de kinderen van toen. Mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt. Ja. En die nu dus uh, eigenlijk uh, uh, ook ouder aan het worden zijn. En voor de latere generaties willen we onze specifieke kennis uh, ook uh, nog uitbouwen en ook overdragen. En morgen feest vieren in de Amerika-Hal in Apeldoorn. In verband met Het 65 jaar bestaan. Mag ik u uh, veel uh, nou, plezier toewensen morgen op dat feest en lekker eten? Ja, er zijn nog uh, kaartjes uh, te koop voor degenen die morgen zin hebben in, een, in die feest... Dus dan kunnen ze nog rond uh, half negen aan de kassa uh, terecht. We zullen het adres vermelden op de website degids.fm. Mevrouw Ferdinandes, ik zal die naam niet meer fout zeggen. Dank <laughs> en veel plezier dan. Dank u wel. Aangeschoven onze automan Wim Oudenwering. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de APK. Daar gaat wat veranderen. Wat gaat er gebeuren? Ja, de, de EU die gaat de periodieke autokeuring in alle verschillende landen in Europa harmoniseren. Daar is een verordening voor. Die gaat vanaf 2013 wordt die van kracht en dan is er een overgangsperiode van vijf jaar. Omdat die veranderingen natuurlijk doorgevoerd moeten worden. Nieuwe testapparatuur in de, in de werkplaats of in de testcentra. Uh, maar het wordt dus een geharmoniseerd systeem. En dat betekent dat ik me misschien zorgen moet gaan maken over mijn... Auto, dat die wel eens uh, niet goedgekeurd wordt met het nieuwe systeem? Uh, nee, niet direct. Het, het Nederlandse systeem is eigenlijk een van de betere in Europa. Misschien wel de beste. Uh, samen met uh, wat de Duitsers doen met de TUF-keuring of in Zweden. Uh, er zal een, een aantal nieuwe... Uh, testcriteria bijkomen. Bijvoorbeeld het uitlaatgeluid gaat men intensiever... en consequenter meten. Uh, de, de remvloeistof, wat heel belangrijk is... voor auto's die in de bergen rijden. In Nederland is dat natuurlijk niet zo vaak. Nee. Maar uh, die moet ook gecontroleerd worden... dat er geen water, geen vocht in zit. Want dan kan de remwerking ineens wegvallen. Uh, er komen wel keuringen bij voor motorfietsen en zelfs voor bromfietsen. Dus wat dat is het totale pakket is wel, wel ingrijpend. Vandaar dat er morgen een heleboel motorrijders richting Brussel gaan om te protesteren. Ja. Eh, motorrijders hebben zich al jaren verzet tegen de APK. Dat is eigenlijk een beetje wonderlijk natuurlijk. Ze zijn natuurlijk niet in zulke grote getalen op de weg als auto's. Maar het zijn tegenwoordig high-tech machines. Eh, vooral ook erg snel. Daar wordt ook erg snel mee gereden. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat die, eh, die zonder onderhoud in slechte conditie verkeerde en auto's wel. Dus dat is uh, eigenlijk wel terecht. Uh, terug naar die auto. Waarom worden Nederlandse auto's het meest afgekeurd? Uh, ik heb het nog even recent nagevraagd. Het is voornamelijk verlichting en banden. Uh, dat zijn de dingen die in de loop van de tijd tussen twee grote beur uh, onderhoudsbeurten... Uh, ja, er kan een lampje kapot gaan, een nummerplaat, verlichting, aan remlicht. Uh, en de banden die natuurlijk slijten. Uh, maar wat wel een, een typisch verschijnsel is de laatste jaar. Dat steeds meer mensen uh, niet meer naar de garage gaan voor onderhoud, voor een reguliere servicebeurt... maar gewoon van APK naar APK rijden elk jaar. Ja, en dan komt er ook nog wel eens een uitlaatje... Wat, uh, wat dan vervanging toe is of, of, uh, of, of remproblemen. Uh, maar in principe is het zo dat het Nederlandse systeem... dat je bij, de, bij je eigen garage kan laten keuren, uh, dat werkt goed... Toch wel? Uitzonderingen daar gelaten. Er zijn een aantal van die grote, van die grote serversketens, die gespecialiseerd zijn uitlaat, banden zo. Die doen dan ook voor 19 euro kun je er ook een APK laten uitvoeren. En dan moet je meteen vier nieuwe banden hebben. En dan te moet zin. je meteen vier nieuwe banden hebben. Of je moet meteen een nieuwe uitlaat hebben, want ze nemen geen enkel risico. Daar is wel wat kritiek op. Maar uh, dat is. Um, qua kosten ongunstig voor de consument... maar het is geen, geen gevaar voor de veiligheid. Want er wordt eigenlijk preventief een uitlaat vervangen... terwijl het nog niet nodig is. Maar, maar dan wordt gezegd van die garages die, die APK doen... Ja, dat zijn slagers die hun eigen vlees keuren natuurlijk. Uh, dat, dat is, dat is uh, wel het geval, in, in, met name in, met, deze, met die kleine serviceketens. Maar de dealers die, die zitten toch meer op onderhoud... en die hebben een tarief voor de APK van 50 of 60 euro... wat, uh, wat de, de kosten dekt eigenlijk. Die 19,50 euro dekken de kosten van de keuring niet. Dus moeten ze op een andere manier moeten ze er wat mee verdienen. Maar voor 50 of 60 euro kun je in een half uur een auto wel goedkeuren... en daar niet bij, uh, financieel bij inschieten. Maar in Duitsland is het systeem totaal anders. Hè? Ik, ik heb het idee dat het daar strenger gaat. Het is daar zeker niet strenger, alleen het systeem is anders... omdat de TUF, de, de, zeg maar de Duitse overheid, heeft dat uitbesteed aan particuliere bedrijven... en instellingen, zoals de Decra, en, en zo zijn er nog een paar. Uh, en die doen de keuring. En wanneer je auto wordt afgekeurd, dan mag je binnen twee weken terugkomen... mag je hem laten repareren. Uh, en uiteindelijk wordt dan ook een sanctie opgelegd... je kenteken wordt ingenomen of je krijgt een boete. is in Nederland ook het geval, alleen het werkt bij ons anders. Uh, in Nederland is het geheel geautomatiseerd met de Rijkantie... Voor het wegverkeer, eh, dat je dan op een gegeven moment gewoon een bekeuring krijgt, eh, thuisgestuurd, een boete krijgt thuisgestuurd. Uh, wanneer je auto niet gekeurd is. En dat, uh, dat werkt goed. En zijn er landen waar het strenger geregeld is dan in Nederland? Nee, uh, nou misschien in Zweden. Daar kunnen ze heel streng zijn. Met name op het gebied van, van, uh, van roest en, en veiligheid en uitlaatemissies en, en zo. Uh, maar dat is ni niet veel strenger. Nederland is behoorlijk streng en consequent en een goed sanctiesysteem. En waren wij de eerste met een APK? Nee, zeker niet. Dat was in Engeland in 1960 uh, de MOT. Uh, daarna kwam de TUV uh, in Duitsland heel gauw. België was in 1968. En wij pas in 1981 voor vrachtwagens, 1984 voor personenwagens. Dus wij moeten niet zeuren? We moeten niet zeuren. En die motorrijden zeker ook niet? Nee, nee, zeker niet. Het zijn gecompliceerde, vooral razendsnelle dingen. En die moet je niet, niet over het hoofd zien. Wim Oudewering, graag tot volgende week. Dan zit jij. Parijs, Autosalon van Parijs. Met veel belangrijk nieuws, maar vooral ook waarschijnlijk ontwikkelingen. op het gebied van de Franse auto-industrie, die het niet makkelijk heeft. Jongen, jongen, jongen. Sommige mensen hebben ook al het geluk van de wereld. Tot volgende week. U hebt nog recht op enige kijktips van mij. Desmond Tutu, ik had het er al over, is de gast bij de college tour van Twan Huis. De man naast Mandela tijdens de strijd tegen de apartheid. Boeiende man met een aanstekelijke lach om vijf voor half negen op Nederland 3. Op dezelfde zender, om tien voor half tien, bezoekt programma-maker Louis Tarrouw een dementiecentrum. En daarom moet hij Gary. Die denkt dat hij in het leger zit. En kan zich niet herinneren dat hij met zijn vrouw Carla is getrouwd. En daarna is het wachten op één eh, na de verkiezingen met actuele gasten. Nederland één om tien over elf. En dan staat hier een hele uitgebreide lunch klaar. Die is helemaal voor Klaus Drupsteen. Lekker, hè? Ja. Heerlijk. En daar gaan we ook nog bij praten dan, hè? Nee, maar dan. Bijvoorbeeld ja, met uh, Marietje Schaken. Uh, Europarlementariër voor D66. Uh, het gaat over persvrijheid. Zij is benoemd tot rapporteur persvrijheid. En gaat er van alles over zeggen de komende maanden. En in het forum Kees Booman en Joost Nie Muller. En dat gaat onder meer over de formatie. Dankjewel, Klaas Zo Zometeen. Surf naar de gids.fm. Een prettig weekend allemaal. Zondagmiddag presenteert Govert van Brakel de perstribune... live vanaf het WK Wielrennen in Valkenburg.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 Dat is beleggingsadvies anno nu. ABN AMBRO. De bank anno nu.